Kirsten een klomp met het NOS-journaal. Teruggevonden in Oekraïne. Volgens de directeur van het museum in Hoorn. heeft de Oekraïnse veiligheidsdienst de doeken opgespoord. Waar dat gebeurde en wie de doeken in handen had, is nog niet duidelijk. De vier teruggevonden werken zijn volgens de directeur. de belangrijkste doeken van de geroofde collectie schilderijen. In 2005 werden in totaal 24 doeken gestolen. uit het Westfries Museum. Vorig jaar werd duidelijk dat de roofkunst in Oekraïne terecht was gekomen. De Nederlandse dopingautoriteit wil opheldering van NOCNSF over medische gegevens van Olympische sporters. De sportkoepel heeft de sporters zes jaar geleden medisch onderzocht, waarbij ook bloedtesten zijn gedaan. De dopingautoriteit wil die gegevens graag hebben, omdat ze gebruikt kunnen worden voor het opsporen van doping. Een arts van NOCNSF wil de gegevens niet delen vanwege het medisch beroepsgeheim. ING gaat verder zonder nationale Nederlanden. De bank verkoopt zijn overgebleven aandelen in de NN Group, het moederbedrijf van de verzekeraar. Daarmee wordt ING weer een pure bank. In 2008 en 2009 kreeg ING staatssteun om een faillissement te voorkomen. De Europese Commissie stemde daarmee in op voorwaarde dat de bank zijn belang in de NN Group zou afstoten. De bank heeft dat in een aantal stappen gedaan. Duizenden mensen hebben in Zimbabwe geprotesteerd tegen het beleid van president Mugabe. De demonstranten willen dat de president van 92 aftreedt. De BBC schrijft dat de leider van de oppositiepartij had opgeroepen voor de demonstratie vanwege de slechte economische omstandigheden in Zimbabwe. Grote demonstraties tegen de regering komen in het land zelden voor. De politie breekt protesten van de oppositie geregeld af met geweld. Het weer nog, de meeste buien trekken weg, maar later vanavond gaat het vanuit het zuiden weer licht regenen. Morgen is het wisselvallig met kans op een onweersbui. Het wordt 11 tot 14 graden. In de middag wordt het vanuit het zuiden weer droger. Dit was het NOS-short. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, dan moet ik natuurlijk wel iets instarten. En uh, dat was ik eventjes uh, gewoon vergeten. Maar over uh, niet al te lange tijd gaat in Rotterdam nog iets uh, van start. En dat is Wire at Rotterdam. En uh, daar speelt deze band... Dat uh, is deze band dus, of uh, terwijl Southbound, uh, Joost en Rufaida waren hier uh, destijds uh, geweest om het een en ander uh, ja, te laten horen van de EP Open Waters. Uh, dan moet ik even kijken, volgens mij moet ik deze schuif open hebben. Uh, en hoor ik dan wat uh, over, door de microfoon of is ik, uh, ah, zeg... Oh, okay. ja, see, kijk, daar nou, <laughs> nou hoor ik wat. Uh, want uh, de dames en heer staan klaar. Bas en uh, Ariane, want uh, die uh, gaan... Uh, nou ja, het draait natuurlijk om Ariane. Uh, met alle respect uh, gesproken. Ja, Hoewel wel Bas, wel Bas wel natuurlijk misbaar, niet... hoor. Ja, want Bas, ba Bas is natuurlijk uh, wezenlijk uh, van belang... als het wat gaat om je? een stukje be be be be muzikale begeleiding... Uh, het is wel een lange tijd uh, geleden, uh, Snuiters, dat wij uh, elkaar hebben gesproken. Dat was tijdens de Rob Akda-woord van 2014-2015. <tie> Dat zou goed kunnen, ja. ja. ja we zijn wel een keer met Tessa geweest ook hier. Ja, ja, ja. Toen hebben we elkaar ja, gezien. toen, heb je, toen heb je, zijn jullie ook geweest. Ja. Klopt, klopt. Mm -hmm. Maar dat is alweer uh, weer een uh, tijdje terug. Uh, ik zou zeggen, uh, ik ga eerst vragen welke twee nummers mogen we uh, zo gaan horen van jullie? Nou, we beginnen met de single, hebben we besloten. Ja. <laughs> dat is Town Called Pity. Ja. En daarna gaan we uh, Symphony spelen. Oké. Okay. Mogen we? Nou, in ieder geval, want ik zit er op afwachting van. <laughs> ja, nou, begin maar. Kom maar. Ja, ik... Doe even een applausje voor jou. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Once upon a time in a town called pity. A very depressing place where everyone feels shitty. A boy came and said, I'm doing fine. I'm doing fine. But all the people turned a stupid head just said, he must be completely out of his mind, cause he said, I'm doing fine, so fine. Don't you worry I'll fix this one We're better safe than sorry A guy that's happy Could be dangerous But then the boys Did his tune again And people somehow Started smiling When they realized How bluntly Residents of pity, they shouted out loud The boy is right, he's a good lad We'll follow his lead, no need to be sad. Now let's all sing We're doing fine Dat er nog niet een van een uh, nagalmen uh, komt, want uh, we willen ook nog wel eens een beetje te vroeg, te vroeg applaudisseren, dus. Uh en dan uh, zeggen ze... Ja, wacht even. Er komt ja, nog een stukje. Er komt nog een stukje. Uh, dat is al één keer of twee keer is dat ons gebeurd. Dus ja, dan, uh, dan sta je toch ook uh, even verblouw? van... Uh, bieb, bieb, bieb. Nee. Um, dat was de Town Cold Pity. Dat we nog een opname hebben. Van dat, we hebben nog stiekem nog een oude opname nog hier staan. Ja, die, ja, die, die bewaren we voor. natuurlijk. Want die kunnen we natuurlijk nog wel even gebruiken... als uh, deze opname nog, uh, nog ergens uh, bewerkt uh, moet gaan worden. Um, de tweede die we mogen gaan beluisteren van je... is Symphony. Symf me. there's so many ways to appraise what you've got but never enough for the greedy give them the world they would still want to lie and take it away from the There's so many different people alive, but so few are aware of water and carbon is where we all start. So, what puts you above? Everybody's capable of receiving. But who knows how to listen It's easy to put your blinders on Ignoring what you're missing well, I can see a thing in here You took the light but forgot to share Oh yeah. <applacht> <applacht> Ze kwamen hier echt met een enorme snelheid naar onze studio gereden. Nou, heb ik, zit ik even lekker stiekem een beetje ook op dat gekke Facebook te kijken. En dan zie ik op een gegeven moment: hé, hey, die Bas die heeft een, een fotootje gelijkt van Isaac Bullock. Weet je ook toevallig welke dat, uh, dat is uh, geweest, Bas? Is het die Mercedes? Of ja! Die Mercedes ja! Mercedes? <laughs> <laughs> nou, aarzelijk, uh, die gaan we dan ook nog eventjes draaien. Dus Diva.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 This morning's Jerusa, uh, zij was hier ook uh, geweest uh, bij ons. En daarvoor hoorde je uh, Isaac Bullock. Uh, dat is een uh, kleine connectie uh, met, uh, met Bas. Want uh, Bas en uh, Isaac uh, die schijnen nog wel eens uh, uh, wat, uh, wat met de twee te, te doen. Tenminste, Bas uh, maakt dan weer onderdeel uit van een andere club muzikanten. Uh, en wij hadden uh, gedacht van, nou, uh, we zien iets uh, komen, voorbijkomen met uh, de snelheid uh, waarmee uh, Ariane en Bas hier naartoe zijn gekomen. Zelfrijdende auto, deelde Isaac op uh, Facebook. Toen dacht ik, nou, laat ik me even draaien. Diva was dat, uh, die je net hebt kunnen horen, het uh, bracht de tijd op tien voor half tien. Dus we kunnen nog even een kleine pauze voor uh, de dame en de heer nog inlassen. Maar we gaan natuurlijk nog eventjes uh, gewoon uh, verder. Um, Accidental Sea, daar kwam ik vorige week uh, een beetje tegen. Een beetje boel tegen. Via Tom van de PopUnie. En wat uh, heb ik dan met de PopUnie? Nou, dat, heb ik ook, dat, dat kan ik ook uitleggen. Uh, Halfway Station, waar je in twee fouten de uh, Great Beyond in het eerste uur hebt uh, kunnen horen. Kent een dame in uh, de gelederen en dat is ook de, de frontvrouw van de band. Dat is Elma Plaisier. En die vroeg mij, van: zou jij dan wat recensies willen schrijven van wat Rotterdamse muzikanten? Nou, dat, uh, daar ben ik wel voor te porren. Uh, de, de afgelopen week heb ik dat uh, gedaan voor Jane Who. En uh, ja, geloof het of niet, die zat natuurlijk uh, bij ons in de uitzending. En datzelfde geldt ook voor Accidental Sea. Uh, het is een deels Nederlandse band, maar ook uh, deels niet. Uh, want uh, uh, ook hier is een beetje grensoverschrijdende karakter, net als Southbound. Die dan weer voor een deel ook in Denemarken actief is. Is deze band dus uh, wel uh, min of meer in uh, Rotterdam uh, als uitvalsbasis. Maar uh, ze komen ook nog in Stockholm. Dus dat is dan weer de, de, de verbinding naar Zweden toe. Uh, de uh, EP heet Another Year. En daar ga je natuurlijk nu het titelnummer van horen. Leap in the discomfort, caught myself up, disappeared in a hay. I don't wanna talk about it. So sorry I didn't mean to fight. I'm the man who emerged to fight. Back and forth with it Amen. You break them more than a way. The more blatant signifier. It's evidence you live. It's quite rumpus, serves in a rhythm. It's bleached out with old life. Het is even niet de bedoeling dat, uh, dat deze man eventjes uh, nog... Uh, hij staat op de automatische piloot. Ja, dan krijg je dat hij uh, dat, uh, dat dan nog even doorschiet. Maar dat is uh, voor straks. Uh, datgene wat je net uh, hebt kunnen horen, maar uh, dat, is, uh, dat is zo. Uh, twee nummers achter elkaar, beide uit Rotterdam. Uh, en Rotterdam, dat, uh, dat is uh, de plek waar Southbound onder andere vandaan komt. Maar ook... Deze twee uh, nieuwe uh, ja, uh, lichtingen van muzikanten. Uh, Jane Who. daarachter. Uh, wie schuilt daarachter? Jane Hoe, dat is Janneke Teunissen, dus zo heet zij. Uh, en zij heeft uh, liedjes uh, geschreven die over alles uh, gaan. Zij schrijft bijvoorbeeld over de serie-moordenaar. Zij schrijft over, nou ja, laten we zeggen, uh, die jongen in de klas waarvan jij als meisje op een gegeven moment denkt van... hoe ziet hij er eigenlijk uit en wat voor een jongen zou zijn. Daar schrijft zij over. En dat zijn uh, allemaal liedjes uh, waar je uh, bij uh, weg kan dromen. Songs for Robin heet dit. En 24 is dat nummer wat je net hebt uh, gehoord. Daarvoor hoorde je Another Year van Accidental Sea. Jongens zijn net begonnen. Uh, nog niet uh, al te veel volgers op, uh, op Facebook. Maar daar gaan wij natuurlijk verandering in brengen... door zoveel mogelijk het uh, werk uh, te draaien. Wie ook, en dat is een leuk bruggetje weer naar de, naar de overkant, wie toch al ook stevig aan de weg heeft getimmerd de afgelopen jaren is uh, Ariane. Want ja, uh, hoe vast de EP is dit alweer uh, dat je. Nou, nee? Van, voor mijn eigen project is het de eerste. Ik heb wel een demo uitgebracht in 2013. Ja. Dat waren drie liedjes. Uh, dat was onder andere uh, waar Naked er ja. stond. Hè? Ja, precies. Ja, die. Dat was de eerste EP. Dit is de echte eerste uh, EP ook in een studio uh, helemaal ja, compleet. Helemaal profie uh, opgenomen. Helemaal profi opgenomen. Ja, want, want dat, dat is... Uh, nou ja, je hebt het ook goed aangepakt. Want als je bij Soet uh, de, de handel presenteert... daar zijn uh, hele goede bands uh, voorgegaan. Uh, ja, absoluut. Dat vond ik wel een mooie plek om het te doen. Ja, ja uh, mooie zaal ook. Ja, absoluut. Uh, leent zich uitstekend voor om, om, om dit soort dingen te doen. Ja, ja. Um, ik uh, ben heel nieuwsgierig aan welke twee nummers je gaat spelen. We gaan beginnen met Songbird. Dat is uh, het laatste liedje van de EP. Het ja. is een heel rustig liedje over uh, lekker nagenieten na een zomerdag. Mm -hmm. Luisteren naar wat je hoort en uh, voelen wat je voelt. Heel ja. puur. En daarna doen we uh, de single die ik ga uitbrengen. Als het uh, een beetje mee zit allemaal. En dat is Happy Shirts. Oké, laten we horen. Songbird eerst. <middels> Nou meen ik uh, dat jij dit nummer volgens mij ook tijdens de Rob Akdaan woord hebben gespeeld. Goed mogelijk, ja. Heel goed mogelijk, ja. maar volgens mij uh, staat me er iets van bij dat, uh, dat ik dit nummer uh, heb uh, kunnen horen tijdens uh, die set ja. uh, van, uh, van het afgelopen jaar. <laughs> en dan hebben we natuurlijk uh, het, uh, het openingsnummer van de, ja. de EP, Happy okay. Shirt. Happy Shirt, yes.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 So cruel, but now I see priority was never to be set for shit. 'Cause who says doing a job's is something that can't wait a bit while you go testing hot tubs? Sweet, heavenly. Te zitten, ja. Maar goed, uh, zullen we zullen wel even met je Dank klappen. Dankjewel. Goed, uh, je wordt er inderdaad wel een beetje uh, vrolijk uh, van. Ja. Maar ik uh, hoorde toch even heel duidelijk de voorlief. Die, ik, kloopers, die, ja, zit er erin, in, die zit er ja, in tekst, ja, de ja, teksten. Ja, ja. Ja, ja, uh, was dat ja, de print op het uh, t-shirt, uh, wat je daar uh, mee, uh, mee verwoordde? Nee, de print op het t-shirt waren girafjes. Oh! <laughs> daar uh, Oké, okay, nee, nee. <laughs> Maar dat zou uh, daar wel mee te maken hebben. Goed, uh, dank je. Uh, we gaan zo direct nog even met je praten. Nog, en met Bas uiteraard ook. Dus, uh, dus dat doen we zo. Maar eerst uh, gaan we nog even wat uh, muziek uh, er door, uh, doorheen. Uh, nou, ik zou jassen. Dat, dat klinkt zo oneerbiedig. Maar we gaan wel muziek eventjes draaien. Nederlandstalig werk. Van een dame die hier ook uh, geweest is. Anouk Slik. Ho! Zijn En dat was uh, Anouk uh, Slik. Die, uh, die nog uh, enigszins uh, foutief werd uh, geïntroduceerd... door PP uh, Fischer bij uh, Drop Akda -Wort. Ja, dat, uh, dat was wel heel erg uh, fijn, was dat uh, eerlijk gezegd. Um, nou, het, zi het zit erop. Uh, de, de, de vier nummers zijn gespeeld. Uh, ja. ja, het zijn, uh, het zijn inderdaad uh, liedjes... Uh, met, met een beetje Klavervier-achtig uh, geel. De positieve vijf. Ah, ja, ja, ja. ja. Uh, ik heb nu al gelukkig, al gelukkig een inkijkje gekregen van de EP. Dus daar ben ik wel, wel weer uh, blij om. Ja, goed ja. Zo. Uh, nou ja, het is. Het is, uh, het is, het is uh, je hebt, wel een, uh, je hebt natuurlijk wel een, uh, de lat uh, voor een hoogspringer hoog ge gelegd. Want uh, als je uh, er werken van hebt gemaakt door hem uh, helemaal. Uh, ja, bij een studio echt op te gaan nemen. Ja, dan, dan, dan, dan zit er natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon aan. Oh ja, nou daar had ik nog niet over nagedacht. Maar er zijn natuurlijk inderdaad veel mensen die het ook gewoon thuis doen, bedoel je? Of in de... Ja, ja, ja, die heb je natuurlijk ook. Ja, Dat is waar, ja. Ja, maar weet ik niet, weet niet. Dat was voor mij gewoon de manier. Ja. Niet, niet, niet met crowdfunding gedaan of wat dan nee, ook. Dit keer niet, nee, dit vind ik niet. Ik heb wel een Sena-subsidie gekregen. Oh ja. muziekproductiefonds van Sena heb ik mm. uh, gelukkig wat uh, centjes van gehad. Ja. Dus dat was wel erg prettig, anders had ik het niet helemaal gereed. Of ja, ja, ja. had ik in ieder geval geen videoclip kunnen maken en zo? Ja. En had ik Bitterzoet niet echt betaald? Nee, <laughs> oké. Okay. Ja, waar, waar kijken ze Als, uh, dan naar? Uh, moet je dan een, een idee in uh, uh, sturen naar, uh, naar Sena en zeggen van. Uh, nou. Dit ben ik van plan. Ja, je moet inderdaad wel een mooi uitgebreid plan hebben. Ze hebben wel een bepaald formulier wat je in moet vullen met alle bijna alle ins en outs. Hm? Daarbij moet je dan even je bio sturen en je overzicht van alle optredens die je gedaan hebt, zodat ze zien dat je wel serieus bezig bent met optreden. Ook. Oh, dat vind ik wel niet. Ja. Maar goed, nou, die maar ben je, ik. Het, ik heb natuurlijk ook niet zeggen, ik wil ons een EP opnemen, maar ik heb nog nooit gespeeld, weet je wel. Dan gaan ze je niet uh, uh, geld nou, Oké, okay, okay, nee, Maar het, het gaat er dus om uh, van uh, dat. Uh, dat is natuurlijk wel even wat serieus werk. Ja, een goede begroting moet je maken. Optreders Met een complete band. ja. Kijk dan ook even naar Bas. Maar dan spelen jullie niet met z'n tweetjes. Dan gaan we. Dan komen er eigenlijk de hele band. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar er zitten toch veel meer bij Bas. Ik weet toch uit de laatste keer bij. Ja, dat klopt. We spelen meestal met band en dat kan zijn een pluk dus uh, akoestisch ja. en dan speelt de drummer op zo'n zo uh, cajon ja. en, uh, en dan hebben we piano en uh, basgitaar erbij. Ja. En, uh, maar soms spelen we versterkt. En dan is het gewoon uh, de volgende mik. Lekker, mieke, uh, Lekker lekkere beuken. En, ja. uh, en in Bitterzoet hadden we een hele uitgebreide band ja. denk ik. Ja? ja, toen heb ik speciaal wel uitgepakt voor de EP release. Toen ja? heb ik er nog twee backings bij gevraagd. En okay. nog een extra gitter. Ja. Ja. Ja. Zijn dat ook de backings die je kent? Nee. niet. Nee. Eén ervan wel toch? Tom Schraven. Die was hier toen ook... Uh... Ja, Tom Schraven was hier ja. toen met Tessa meegekomen. Ja, ja. Dus die heb ik. En Camilla Afier Afieri. Dat is de vriendin van Bas. Ja. Die heb ik als backings gehad. Want okay. Ik, had, ik okay. ga dus niet dezelfde mensen vragen als ik altijd al heb. Ah. Ik wil Oké, dat ja dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ben ik wel wel nieuwsgierig naar. Maar het is een, uh, dit, dit is meer jouw ja. ding, hè? Dus dit is mijn eigen dit ding. Dit is je ja. eigen, ja, dus je eigen ding. Niemand, uh, ja, maar dan moet je natuurlijk wel geestverbanden zoeken. die zeggen van ja, dat is allemaal leuk, Ariane, maar uh, daar heb ik allemaal getrek in. Dus je moet wel mensen ja, hebben die, die dat, uh, die dat leuk vinden er om te de, doen. En moeten er zin in hebben en daar ja. ook in geloven, inderdaad. Maar ik heb geluk met mijn bandleden. Ja, maar geven ze soms ook nog wel eens een beetje tegengas? Of nou, uh, tegengas zouden we ook niet willen noemen, maar ze hebben natuurlijk wel inspraak in over. Ja, dat bedoel ik. Met, uh, tegengas bedoel ik met inspraak. Dat bedoel ja, ik. Dat dus een ze beetje... zeker, ja, zeker. want ik kan helemaal niet bedenken voor Bas wat hij het beste kan doen. Dat kan hij zelf het beste bedenken. Ja. Ik heb alleen iets over de akkoorden te zeggen... en over de melodie en uh, nou, de okay. Dus ja. de melodielijn heb je dan toch in je hoofd zitten. En, uh, dat heb ik allemaal al, al bedacht. Ik heb op zich het liedje klaar, weet je ja, wel. Ja, ja. Met piano, zangen en, uh, en tekst. Het gaat om de, de, de uitvoering, dus de, de, dat, dat is dan weer... Uh, maar precies, hoe de band het vervolgens invult... Dat heb, is, nou, ja, ik kan natuurlijk wel een beetje zeggen... ik wil het ongeveer die kant op hebben... maar ik heb ja. geen idee hoe het precies moet natuurlijk. Dat vind ik ook juist leuk om dat aan hun over te laten. Dat we ja. een beetje meer gedachten in zitten. Ja, want uh, het uh, verhaal in Holland is natuurlijk al mijlenver achter je. Hè? Ja, dat voelt al wel weer een tijd geleden. Ja, precies. Want toen, toen wij dus die nachtelijke uren... Wat zeg ik nou, het was late avond, zaten late zaterdagavond. Toen was dat uh, gewoon uh, nog... toen zat hij volop nog in die... Toen zat ik volgens mij pas in de eerste. Dat is echt al, volgens mij al acht jaar geleden. <coughs> nou, zes jaar geleden was het. Uh, 2010 hebben we jullie toen gevraagd. Ja? Ja, uh, 2010. Oh, het voelt, nou, nog wel ah, misschien nog iets langer. Ja, je hebt gelijk hoor. Het, is, het zou kunnen dat het zelfs nog 2009 is geweest. Ja, zelfs dat nog. Ik denk het hoor. Ja, 2009. Nee, het is, je hebt gelijk. Ja. Ja, het is wel gelijk. Het is inderdaad een, een lange tijd terug. Maar, ja, het is, maar en, toen was je zeker net... Uh, ja, was het van... Uh, Goh, hoe gaat dat uh, muziek maken? Zit ja, jij trouwens ja. ook op uh, in Holland? Of? Ik zit nu in mijn laatste jaar van het conservatorium in Holland. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, zwaar jaar of niet? Nou, ik heb best wel weinig les. Dus uh, <laughs> moet alleen heel veel. Ja, het is, het is druk, maar ja. dat is. Uh, als muzikant is het vaak druk, denk ja. ik. Ja, want jij. Want jij speelt niet uh, alleen met Ariane. Je doet uh, natuurlijk ook uh, je bent ook nog uh, actief uh, als... Ik ben sessiemuzikant, ja, Dus dat bedoel ik uh, ja. op freelance basis word ik ook vaak uh, geboekt. Ja, En ja. dan uh, kijken eens even in de muzikantenbank van. Uh, ja. Mars, wat had jij... Het, uh, het moet voor 2009 zijn geweest. In ja, 2009 klopt. zijn wij met uh, uh, Alternative FM begonnen. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Dat klopt. Wij zijn, nou ja, we zijn in 2008 zelfs uh, begonnen. We zeggen 2008 uh, zijn we begonnen. Vanaf ja. 2009 hebben we alles online staan. Ja. Dus dan moet het... Begin begint 2008, 2007. Ja, en 2008. een van de eerste bands die online staat. Ja, dat, is, dat, dat kan ik gewoon stoer zeggen. Dat is Chef Special. Ja. <laughs> dat is gewoon zo. Dat, dat is echt, als, als iedereen uh, bij ons op de website uh, gaat kijken van welke live bands hebben ze gehad. Heb dat hebben dat toevallig de, gedaan laatst. Dat toch ja, ja, en, uh, en ineens uh, komen ze uit bij een opname van 25 november 2009. En dan komen ze bij een, een of andere noisy Groepje. Ze heette share Special. En niemand had nog van ze gehoord. En nou schrijft de hele wereld erover. Dus wat uh, dat gaat is het uh, bizar. Uh, maar goed. Uh, dat, dat is een beetje van, uh, van toen. Maar uh, kan je nagaan. Hoe lang, uh, hoe lang uh, dat. Uh, ja, wat voor tijd er eigenlijk tussen zit. Ja, ja dat, is, dat is bizar uh, lang. Uh, we gaan nog even een stuk muziek draaien. Hier is Joshua Aaron. En dat komt van zijn EP Castle of Life. Het titelnummer.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 Was hem Joshua Aaron met Castle of Life? En hij was een van de, de laatste, uh, ja, in de laatste serie van de, de Rob agda woorden te zien. Ik geloof in de vierde of in de derde voorronde, daar wil ik even vanaf zijn. Maar goed, hij was in ieder geval daar uh, te uh, zien en te bewonderen. Nou, uh, het, het, het, het, de uitzendingen zitten hier, je zit erop wel weer. Uh, ja, je moest uh, reizen, want wat, wat, uh, er is ook iets muzieklessen muziek, uh, geven Ja, of, zangles geven. Zangles ik. geven, ja. ja. Klopt, ik uh, heb op donderdagavond mijn leerlingetjes. Ja. Uh, is dat, uh, dat ook uh, een manier of van, um, voor een muzikant om... Een inkomen te werven. Ja, zeker. Een inkomen te werven, ja, dat <laughs> dacht ik al. Want, want het is natuurlijk uh, dun gezaaid met, uh, ja. met, uh, met, het, uh, met de centjes. Ja, als je eigen werk speelt zeker. En jij, jij Bas, natuurlijk, uh, als sessiemuzikant moet je, dat, uh, moet je dat, uh, de boterham uh, op de plank zien te krijgen, denk ik. Of, uh... Ja, dat klopt. Nou, ja. Ik kan er wel van leven, hoor van het optreden. Ja. Uh, alleen het ja, is dus de ene maand uh, zet je wat meer om dan andere maanden. Ik geef ook een beetje les om uh, in ieder geval wat vastigheid te hebben. Maar ik leef echt wel van het optreden. Hè. Dat is waar ik het meeste geld mee verdien. En lukt dat? Want ik heb wel ergens uh, weer laten vertellen... Er zijn 200 mensen die echt... In die muzikantenbusiness. Uh, ja, nou, gewoon een ik, goed inkomen. Uh, ik heb, ja, een goed in wat is een goed inkomen? Weet ja, je wel? Ik ja, kan, wat ik, heb je nodig? Ik heb een appartementje in het centrum van Haarlem en ja. ik heb een auto. En ik wil één keer per jaar op vakantie kunnen. En af ja. en toe met mijn vrienden wat drinken. En dat ja. lukt vooralsnog allemaal. En soms ja. heb ik het wat krapper een wat krappere maand en dan weer heb ik het wat breder. Dus. Ja, ja oké, okay. nee. Het is, is duidelijk. Dus, uh, ja. um, hoe zit het? Uh, hechten, hechten jullie eigenlijk beide uh, waarden aan? de munten, de pecunia's. Want ik hoor wel eens veel van jongeren... ja, als ik maar uh, bier en plezier heb... dan vind ik alles goed, weet je. Dat, uh, dat is een beetje typisch uh, van de eigen generatie. Dat, uh, de, zo, noemen ze de, zo noemen ze zich ook. Uh... Ja, op zich ben ik niet bezig met... Oh, hoeveel geld ga ik verdienen deze maand. Nee, nee. Ik ben wel natuurlijk heel bewust... met geld omgegaan afgelopen ja, okay, tijd, omdat okay. ik moest sparen, maar... Het is dus niet dat ik uh, rijk wil zijn of zo. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nee, nou, dat, dat is dan in het verlengde van die twee nummers... die ik in het eerste uur heb gedraaid. Dus dan eh, komt toch nog even een stuk thema geld uh, weer terug. Ik uh, vond het hartstikke leuk dat jullie hier uh, geweest zijn. Dank je, uh, zijn. ik vond het ook leuk. Ja, en, ik ook. Uh, en uh, wellicht uh, op naar het album. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. <laughs> uh, dankjewel. Nou, uh, dat, was, uh, dat waren ze. Uh, Arianna en Bas. En uh, wij sluiten af. En dat uh, doen we met een uh, nummer van uh, Ariannes. Album, mini-album En dat nummer dat heet Get Gone En wat zeggen Marcus en ik dan even heel snel In core Tot volgende Is week Is it wise to always tell the truth Honest words Can really hurt you Sometimes It's better just To shut sky they were flying high birds that i was counting just to kill the time i wish that i was even as fearless and as free as they appear to be in this tricky situation that i'm in as for guts which i don't have so how do i ever even say the words that have been